In de Sint-Pieterskerk in Rome is paus Franciscus geïnstalleerd. Volgens hem kreeg hij in de kerk het pallium gepresenteerd. Een witte stoffen band gemaakt van lamswol. Ook werd hem de vissersring getoond waarop een beeld in is staat van Petrus als visser. Voorafgaand aan de ceremonie maakte de paus een rondrit over het volgestroomde Sint-Pietersplein in een open pausmobiel. Voor het eerst in de kerkgeschiedenis ook geschiedenis, is ook de patriarch van Constantinopel bij de inhuldiging van een paus aanwezig.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 De politie heeft in een woning in Zoetermeer honderden gestolen autoradio's en navigatiesystemen gevonden. Daarmee is een reeks diefstallen uit auto's opgelost, zegt de politie. 47-jarige bewoner is aangehouden. Dit jaar is al ruim 340 keer aangifte gedaan van auto-inbraak in Zoetermeer. Slachtoffers zagen dat hun spullen werden aangeboden op internet. Het weer nog bewolkt en af en toe regen. Eerst in het zuiden, later ook in het midden. Temperatuur 3 graden in het noorden en een graad of 7 in het zuiden.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 Goedemorgen, welkom bij Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we met oud-Hollandstalige muziek. Als opening hoort u onze herkenningsmelodie van Louis Davies... met Weet Je Nog Wel Oudje, een opname 1928. Dit uur weer een hoop mooie Nederlandstalige muziek uit alle jaren tijden. Ronnie Tober, Marijke Hofland heb ik meegenomen. En de volgende artiest is geboren als Karel Verbrugge, artiestenaam Willy Alberti... geboren in Amsterdam op 14 oktober 1926 en al daar ook overleden. Op 18 februari 1985 was een Nederlandse zanger, acteur en televisiepresentator. Alberti was het derde kind in de gezin van acht kinderen van uh, vader Jacobus Willem Verbrugge... en moeder Sophia Jacoba van Muusje, die op 26 oktober 1921 te Amsterdam waren getrouwd... Albert die werd geboren in de Konijnenstraat in de Jordaan natuurlijk, in 1931. Vijf jaar oud begon Karel van Brugge met zingen op straathoeken. Soms alleen en soms met zijn neefje Jantje van Muusje. En die werd later bekend als uh, Johnny Jordaan. En ook op nationale feestdagen, vooral op het Leidse of Remlandsplein en de Passage. Op het Damrak bij Sena waren zijn lievelingsplekjes, waren liedjes zong voor onder andere, van onder andere Willy Derby. Die duidelijk zijn voorkeur had. En op deze manier verdienden ze wat centen bij elkaar voor de huishoudpop. En een gering bedrag voor zichzelf natuurlijk. En rond die tijd nam hij zijn artiesten naam Willy Alberti aan. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog maakte hij zijn eerste plaat onder de naam Willy Alberti. Tonor Napolitana. En ook was hij acteur in vele volksstukken van onder andere Henvo. Terwijl Henk voogt in de jaren 40. Ik heb voor u klaarstaan een iets minder grote hit van hem. Willy Alberti met Waar ben je? Waar ben je nu?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 Get <laughs> down Zo so lang.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 dat ik op een goede avond ben gaan vragen, om me alsjeblieft niet langer meer te platen. Maar het meisje waarvan ik dat meisje nooit meer horen mag, wordt nu mijn vrouw. U hoorde Ronnie Tober met kip in het water, Daar daarvoor. Rijke Hofland met mijn hart blijft dromen. En ook hoorde u aan het begin van het blokje van drie... Willy Alberti met Waar ben je? De volgende artiesten is Gornie Baars. Geboren in Amsterdam op 21 november 1947. En overleden in Hilversum op 22 februari 2000 was een Nederlandse zangeres die vooral bekend was aan het eind van de jaren zestig. De Amsterdamse kwam al jong in het vak. Haar vader werkte bij een producent van grammofoonplaten en was pianist-entertainer. En haar eerste hit had ze al op veertien jaar... met de Nederlandse vertaling van de Songfestival-klassieker... "Twee Kleine Italiena. En twee jaar later presenteerde ze het KRO-programma Tienenclub En in 1967 had ze haar eerste grote hit... Alle Leuke Jongens Willen vrijen. Dat uitgroeide tot een evergreen. Ik heb een iets minder bekende plaat van de dame uitgekozen... Bonnie Maars nu hier op GFM Zandvoort met Koppie Koppie. Oh, oh. koppie, koppie.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 hij liep naar de piano toe en speelde voor zijn moe. Heel netjes uit zijn blote hoofd, de rap zo die in blue. Oh, oh, koppie, wat een koffie heeft die klaar. Oh, oh, koppie, wat een koffie heeft die na? Nu is die 21 jaar heel hele Het probleem als jij speel ik het op waar. Nederland, Mario Jean En koopt aandelen in God. Maar de baker komt pas morgen en zwemt de deur op slot. Vader-bischop deelt zijn straf uit, maar het varken slaat alleen. En ik zie in elke spiegel lege spiegels om me heen. De ooievaar zoekt ruzie, het soldatenkor geeft bloed. Alle koersen blijven stijgen in de tovenaar.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 van uh, Lisbeth List, Mensen naar de Maan. En de doorbraak van uh, Lisbeth List was in 1962. Toen trad ze voor het eerst op in een televisieshow... onder meer in de televisieshow van Rob de Nijs. Hier leerde zij dankzij Henk van der Meijden... Ramse Zaffi kennen, met wie ze jarenlang muzikaal zou optrekken. Van 1965 tot 1979 had ze een relatie met schrijver Kees Notenboom. Het hoogtepunt in haar carrière de Listen eind jaren 60... begin jaren 70... Het duet Pastorale met Shafi werd een grote hit... en ook met haar versies van nummers van Jacques Brel oogde ze succes. En in de jaren daarna bracht ze verschillende albums en singles uit. Ze ontving onder meer een Edison, dat was in 1971... en een Gouden Harp in 1998. U hoorde mensen naar de maan... en daarvoor hoorde u Helga met Bewaar je tranen maar voor later. En ook Gonny Baars kwam voorbij met Kopie Koppie. Zometeen Jeanette van Zutphen en Pierre Biersma... Naar de volgende plaat van de Sunshine's met Anne-Marie. Anne-Marie, waar gaat de lijst naartoe? I'm yeah. yeah.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 In 2007 of in 1010, bij de boord van Hoepelen was altijd wat te zien. In 2007 of in 1010, bij de boord van Hoepelen was altijd wat te zien. De bord van Oepelen is dus ontzettend oud En in de loop der tijd is hier de drukte wat verflauwd. Hij is dus smal voor het snel verkeer En is nu met pensioen En daarom kunnen wij nu hier de leukste dingen doen Verstoppetje of tikketje of diefje met verlos En schommelen en knikkeren je in het bos Sinds 1780 of in 2010 Was er woord van opele nog nooit zoveel te zien Sinds 1780 of in 2010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 Op waarom doe je dat? Op waarom doe je dat? Ja, vrolijke klanken van Johnny Hoes met Op En daarvoor hoorde je Jeannette van Zutphen en Pierre Biersma met De Poort van Oebelen. En ook nog de Sunshine's met Annemarie. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30. 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we met oud-Hollandstalige muziek. En zo ook de volgende dame. De vader heeft u al gehoord. Paar plaatjes terug. En hebben het over Willeke Alberti, eigenlijke naam, Willy Albertina Verbrugge, is geboren in Amsterdam op 3 februari 1945. Een Nederlandse zangeres en actrice. Op 11-jarige leeftijd debuteerde Alberti in de musical Duel om Barbara. En haar eerste plaat dateerde uit 1958. Zeg papi, ik wilde u vragen. En Alberti Zingt er op een duet met haar vader. En in 1963 scheen haar eerste hit Spiegelbelt. En dat was goed voor een gouden plaat. En het nummer is een bewerking van Tender Years van George Jones. En ik heb voor u een plaat uitgekozen die iets minder bekend is. Willeke Alberti met Hey, niet zoenen op het zebrapad.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 Hé, hey, niet zoenen op het zebrapad Al lijkt het je je dat, het kan niet in de stad Hé, hey, niet zoenen op het zebrapad Het mag is... niet, schat Joe Zandvoort. Geen film op tv. Geen zin in het café. En ik huiver van de kou. De radio dramt door, maar al wat ik hoor klinkt even grijs en grauw. Ik draai hier rond en rond en rond.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 dat was het orkest zonder naam met wipneus en Kersemond. Ook hoorde die Zomers met als een leeuw in een kooi. Ria Val kwam nog een keer voorbij met als ik de golven aan het strand zie. En ook Willeke Alberti met hey niet zo zoenen op het zebrapad. Zandvoort uit Zandvoort. Het zit er weer op voor vandaag. We hebben weer een uur lang kunnen genieten van al die mooie Nederlandstalige hits. Uiteraard als u het programma nogmaals wilt beluisteren. Of u denkt ik heb een stuk gemist of ik vond het gewoon heel erg leuk... Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. De Swinging Nightingales. Het komt erin. Zwarte Riek misschien nog. Misschien nog Max uh, Wojski junior. Maar eerst um, een man die uh, op 13 januari van dit jaar... zijn 70ste verjaardag vierde in Carré in Amsterdam. De man heeft echt ongelooflijk veel hits gescoord. Maar ja, hits. Ze zijn nooit op nummer 1 terechtgekomen. De enige nummer 1 is die... Uh, die de man ooit gemaakt heeft, was uh, Bangerhard. En die plaats stond in 1996, uh, vijf weken lang op nummer 1. En de rest van de hits hebben eigenlijk uh, ja, nooit in de top 10 gestaan. Ik heb voor u uitgekozen de hit uit 1966. En de hit stond uh, twee weken lang in de hitlijsten. De positie was nummer 24. Rob de Nijs, Anna Paulona. En ik zeg misschien, tot volgende week en anders tot een andere keer. Tot ziens! in Anna Paulona Anna Paulone. Het was in Anna Paulone. De zon stond hoog aan de hemel Het gras was groener dan ooit Een vogel zong in de bomen Die dag vergeet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 Een droeg rozen, een vogel zong in de boom, die dacht dat iedereen blij was. Dit lied. hij zingt het bij iedere halte, of er nu plaats is of niet. Kom erin, zet je.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 Van de lekkerste muziek uit Nederland Mario Zandvoort Alle hapjes in mijn de te slikken Op me oma heen Op me oma heen Op me oma heen Alle hapjes in mijn hart te slikken Op me oma heen Op me oma heen Op me oma heen me dansen, Sinds ik in hart is big geweest Kan ik niet goed meer slapen Want steeds weer komen voor van alle handen af, het ging misschien wel gek. En zijn pruimpiek houdt en zou je erop sfeeren. Daar zit een oude simpel zeemitpinde's te dineren. Als ik om me hem bekijk.